De bril, zit ik al bij voorbaat bovenop de kast, schrik ik met de pleuris en ik roep alvast. Nee Karel, nee Karel, niet vandaag. Nee Karel, nee, al wil je nog zo graag. Er zijn van die dagen dat ik niks kan velen, ga maar liever schaken met de intellectuelen. Niet weten wil ik morgen, maar dat is nog de vraag. Karel Echt Karel heus, Karel Echt Karel Absoluut niet vandaag Ik zou niet kunnen zeggen Waar het hem al legt Niet aan wat hij doet En niet aan wat hij zegt Het legt niet aan dat rode haar Dat ik niet wil Nee er legt in hoofdzaak Aan die zwarte bril Nee Karel Nee Karel niet vandaag Nee ik moet nog weer die knopen aan mijn duster naaien. Ga je maar zo lang een jovel jodelplaatje draaien. Wie weet wil ik morgen, maar dat is toch de vraag. Dus nee, Karel, weg, Karel, Huis, Karel, weg, Karel. Absoluut niet vandaag. Ik ken het niet een keertje zonder zwarte bril, want die kleine heiden. Zo'n verschil En toen hij dan tenslotte zijn bril had afgezet Dacht ik maar één ding zo gauw mogelijk uit bed Vandaag...